Het weer: toenemende bewolking, vooral in de zuidelijke helft van het land ook buien. Soms met onweer. Het is 20 tot 23 graden. Morgen af en toe zon, later kans op onweer en dan zo'n 22 graden. Dit was het NMES-journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Jolanda van der Velden van de ANWB. In Noord-Holland is het langzaam rijden door werkzaamheden op de A7. Zaanstad richting Hoorn, bij Hoorn 3 kilometer met bijna 10 minuten vertraging. En ook op de A7 Den Oever in de richting Zaanstad bij de Averhoorn zo'n 10 minuten oponthoudt. Vanwege een brugopening is er op de A9 Amstelveen-Alkmaar nu in beide richtingen bij knooppunt Velsen zo'n 5 kilometer met 20 tot 25 minuten vertraging. Tot zover de verkeersinformatie.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 The pieces, watch me dancing, watch me dance.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 Dus van Zon, Zee, Zandvoort en Zomerhit. Die had hem net verkocht. Herman in de zon op een terras. Leest in Tadei dat hij niet meer in leven was. Zijn auto was volledig afgerand. En de man die hem gekocht had, stond onder zijn naam in de krant. Oh, oh, oh rustig aan.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 See if I'm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 6.9 is Zon, Zee, Zandvoort en Globbenzomerhit.